12 uur. De Radio 1 Sportzone. Bas van Werven en Bert van Sloten. Europa's hoogste berg de Mont Blanc eist er gisteren opnieuw twee doden... waardoor het aantal deze week op 11 komt. En de jonge ontwerpste Winde Rienstra, die puft bij ons uit... op de laatste dag van de Fashion Week in Amsterdam. Maar eerst het nieuws... van NOS met Liselot Thomassen.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 We hoorde dichter Rutger Kopland, hij overleed afgelopen woensdag... in zijn woonplaats Glimmen. Hij schreef veelal over de natuur en over de tijd die voorbij gaat. Hij debuteerde in 1966 met Onder het Vee. Een van zijn bekendste gedichten is Jonge Sla. Kopland werd vele malen onderscheiden, onder meer in 1988... met de PC Hoofdprijs.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 In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond is weinig veranderd... ten opzichte van vorige week. D66 verliest twee zetels, gaat van 17 naar 15. De PVV verliest er ten opzichte van vorige week één en komt op 19. De VVD wint twee zetels en heeft er nu in de peiling van de Hond 31... evenveel als de SP. Alle andere partijen bleven gelijk. In het Limburgse Hunzel is vannacht een aanhanger met daarin tientallen drums gestolen. De dieven braken in bij een schutterijvereniging die flinke schade heeft geleden, zegt de vicevoorzitter. Ja, we schatten de schade tussen de 20.000 en 25.000 euro. Maar het heeft ook te maken met dat hekwerk, kapot de poorten en de materiaalwagen plus inhoud. De materiaalwagen anderhalf jaar oud, dus zo goed als nieuw. En daar zijn ze denk ik uh, op uitgeweest om die te stelen. De vicevoorzitter hoopt dat de dieven de trommels ergens dumpen. Andere schutterijen hebben al aangeboden hun drums uit te lenen. Het weer van west naar oost trekken buien over het land. In het binnenland is daarbij kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen eerst wat zon. Al snel volgt weer bewolking en regen. En het wordt dan opnieuw maximaal 18 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 In dit uur onder andere zondagsrijden, of zondagrijden, volgens Carlo Bransen. En de Twitter-rubriek hebben we natuurlijk ook. En de sportpassie van presentator Jochem van Gelder. En aan tafel die jonge ontwerpster Winderinstraat die gisteren haar modecollectie voor een groot publiek presenteerde tijdens de Fashion Week. Klots van de Oksels om alles op tijd op de Oksels, te, op de ketwalk te krijgen? Ja, zeker. Het was heel erg stressen. Ja, even zenuwen. Zo meteen meer. Eerst gaan we naar de moeizaam verlopende verkiezingen in Libië. Hier zijn Bas van Derven en Bert van Sloten. In Libië wordt vandaag de officiële uitslag verwacht... van de eerste parlementsverkiezingen sinds de val van kolonel Gaddafi. Alles wijst erop dat de gematigde Mahmoud Jabril... De grote meerder... een grote meerderheid gaat winnen. In tegenstelling tot de buurlanden Tunesië en Egypte... is in Libië geen meerderheid voor radicale islamitische bewegingen... zoals de moslimbroederschap. Verslaggever Lex Rundekamp die ging in Tripoli op bezoek... bij de president van de Libische moslimbroeders, Mohammed Sowana. Ik ben in een hotel aan de kust. De moslimbroederschap heeft een politieke partij... en die heet vertaald gerechtigheid en opbouw, justice and reconstruction. Ze hebben een hoofdkwartier in Tripoli vanochtend verlaten... en verhuizen naar een ander kantoor. Daarom ben ik dus in een hotel terechtgekomen... waar de president van de moslimbroederschap, Mohammed Soane, zijn gasten ontvangt. Ik zit al een uur of drie op hem te wachten... maar dan mag je niet over klagen in een Arabisch land... Tijd is hier van geen enkele betekenis. We hebben gevochten tot vandaag om de democratie aan de gang te krijgen hier. Dat is de grote winst. Het gevecht was vreedzaam. Wij zullen niet een steen worden op weg naar democratie. De media hebben alleen aandacht gehad voor Jubril. Dat heeft Libiërs misschien wat verward. Alle partijen deden alsof ze islamitisch zijn. Daarom leek er misschien weinig te kiezen. Sowane is mild vandaag... In de lokale media deed hij uitspraken als... iedereen die op de beweging van Jibril heeft gestemd is eigenlijk een aanhanger van Gaddafi. En hij zei ook... Jibril heeft het Libische volk misleid door net te doen alsof ook hij een islamist is. Maar die uitspraken wil hij niet uitleggen vandaag. Hij wil niet meer over Jibril praten, zegt hij. Het begint me te vervelen. We willen er geen ruzie over maken, zeggen wij. Maar u zei toch dat Jibril kiezers heeft gemanipuleerd? Hij wuift de vragen af met een brede glimlach. Hij vindt dat Libië bestuurd moet worden zoals het in Egypte gebeurt. Met de geestelijke leider uit Cairo, de groot mufti al-Sadiq al-Riyani, als leidsman. De Mufti in Cairo heeft alle antwoorden, die kennen wij niet. Dus natuurlijk moeten wij als moslims naar hem luisteren. De politieke beweging heeft dan misschien gewonnen... maar er zijn nog 120 individuele parlementariërs gekozen... en binnen die groep hopen wij een hoop steun te gaan krijgen. 40 jaar een hoop steun krijgen. De moslimbroeders willen dus voorlopig niet samenwerken met Jibril. De grote winnaar zal waarschijnlijk door het parlement gekozen worden... tot premier of zelfs tot president. Maar er is nog heel veel tegenstand te verwachten. En dat zijn verslaggever Lex Rundekamp vanuit Libië. Later vandaag dus de uitslag van de parlementsverkiezingen. Radio 1. Goed, zomer tweets. Ja, en er wordt weer hartstikke hard getwitterd. En Ron Vergao, die volgt dat allemaal. Ron, zeg het maar, waar ja. vindt Nederland zich over op op nou, Twitter? Ik, uh, ik neem jullie eerst nog even terug mee naar gisteravond. Want uh, ik neem ook de tweets van gisteravond natuurlijk nog even mee. Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik zit hier altijd wel vrolijk te praten over de sporthelden van nu. Maar hoe gaat het eigenlijk met de helden van toen? Nou, gisteravond was oud-rabo-renner Bram de Groot... het topic op Twitter. Hij zat namelijk bij Martsmeets in de avondetappe. En hij vertelde emotioneel over het zwarte gat waarin hij was gevallen, dat hij moest stoppen met wielrennen. Een klein fragmentje. Maar dan is het afgelopen dus, hè? Wat wordt er dan van Bram de Groot? Ja, je wordt wat uh, gezetter. En... Ze vergeten ja, je. Ja. Jij, jij vindt het, het gat echt zwart? Ik heb altijd gezegd, van, dat, daar kom ik niet in. En ik denk, na een, een driekwart jaar heeft toch wel iemand gezegd... van, ja, misschien zit je er wel in. Ja, nou, op Twitter uh, leefde... Iedereen massaal mee, in ieder geval gisteravond en vannacht. Uh, zo zegt vriendin van de avond op radio 1, Renate Verhoofdstad, via het pastaport. Ah, zo'n de groot zou je toch gewoon een knuffel willen geven? Hashtag depressie. Hashtag sneu. En een aantal twitteraars, onder wie Peter Vechter, die zegt op Twitter. ligt het eigenlijk niet gewoon aan de Rabobank dat die man daarin zit. Is er lichter niet een taak voor de Rabobank om hem hieruit te trekken? En Wouter de Heus die komt ook met een oplossing om Brams zwarte gat op te vullen. Hij zegt, kan hij, kan hij niet gewoon die berg gaan aanleggen... waar Thijs Sonneveld het altijd over heeft? Het was in ieder geval een ontroerend tv-moment. Ik zou het zeker nog even gaan terugkijken als je het niet gezien hebt. Ik heb ook nog even een tip voor Bram. Ga gewoon lekker twitteren. Vinden we leuk bij Radio 1. Dan de etappe van gisteren. Ja, dat bleek voor een aantal renners eh, toch lastiger dan gedacht. Zien we ook terug in de tweets. Kenny van Hummel laat via Ed Kenny van Hummel weten. "Kaksooi, wat een lastige finale zeg. En of we vandaag dan veel moeten verwachten van hem is ook maar de vraag. Want vandaag zegt een duidelijk geïrriteerde Kenny... Ik heb zojuist echt een van de slechtste hotels... die ik ooit heb meegemaakt verlaten. Wat een troep. En het humeur van Laurens Tendam is al niet veel beter. Hij twitterde gisteravond, ik heb mijn gps-horloge verloren. Nou, dan denk je, het komt niet meer goed. Maar er gloort hoop, want Laurens Tendam heeft vanmorgen... de ultieme ontspanningsmethode gevonden. En nee, dat is niet een massage, dat is geen rondje fietsen. Hij twiet, oh, er is echt niets ontspannender... dan op tv een lekker potje petank kijken. Ja, petank, ja. kennen jullie dat? Een soort, soort jeu de boule, maar ja, dat is ja, in de Frans. Ja, precies. In de Provence wordt het gespeeld. Het is een soort regionale versie van jeu de boel. En als je dat op tv kijkt, dan klinkt dat zo. Voor de de Villefranche, je hebt votre solution, c'était de tirer, cette boule de gauche. Pour essayer de venir additionner Maar encore, il Comme le Maintenant, on fait voilà. On van die mannetjes die dan metalen ballen gooien. Heerlijk ontspannend. Nou, op Twitter wordt nu al gezegd dat Laurens eigenlijk... De, gewoon de verkeerde sport heeft gekozen. En of hij misschien een carrière-switch overweegt. Maar onze verslaggever Filemon Wesselink... die raadt hem dat af op Twitter. Hij twiet, ja, het is wel een lastige sport hoor. Je moet vooral het voetenwerk niet onderschatten. En tot slot nog even naar Schiphol, want daar wordt as we speak de Olympische zwemploeg uitgezwaaid. Die gaan naar Londen. Zwemster Sharon van Rauwendaal, die tweet een vrolijke foto van haar met haar koffer. En natuurlijk is dat een oranje koffer. En op Schiphol kwamen onze zwemsters hun grote idool tegen. En nee, dat is niet Maarten van der Weijden. Dat is niet Ian Torp of Inge de Bruin, maar Douwts, Douwts Kroes. En dus moesten onze helden daar ook even mee op de foto. Ja, het zijn mooie plaatjes. Femke Heemskerk die tweet... We doubt een cruise on the airport. Jee! En Nick Driebergen zegt... Ik sta met mijn droomvrouw op de foto. En of Dautzen het ook leuk vond, dat zien we niet. Want van haar kant is het op Twitter nog behoorlijk stil in ieder geval. Misschien hoort het straks rond half vijf. Dankjewel. Ron Om... verhouden.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 One night in Bangkok van Murray Head. Prachtig, maar die eerste enorme aanloop. En daarna die hele lekkere disco-dreun. Makes a hard man humble. Bert. <laughs> Vandaag wordt de Amsterdam Fashion Week afgesloten. Gisteren showde Winder Rienstra. Na weken van weinig slaap, hard werken en vele druppels zweet. haar collectie. En nu zit ze alweer bij ons in de studio. Goedemiddag, 100 heusen. Goedemiddag. Ja, uh, opluchting, ontspanning. Hoe, uh, hoe zit je erbij? Allebei, wat je zegt. Opluchting en ontspanning. Opluchting ja. omdat het goed gegaan is? Ja, het is goed gegaan. Uh, ja, niet te veel problemen gehad. En het is goed ontvangen. Ja, en wat meet je dat dan af trouwens, dat iets uh, goed ontvangen wordt? Um, de reacties van het publiek en uh, op Twitter uh, kijken en uh, op Facebook. En reacties gewoon of ze hard klappen of niet. Uh, ja. dat is, want ja. het kan ook zijn en het is dan heel vervelend dat je alleen maar zo... Een ja, beetje zo'n beschaafd uh, ja. Haagse applausje hoort. Ja. Maar ze gingen echt uit hun bol. Ja, ja. ja. ze en... gingen al joelen en alles. Dus, uh... en, en, en op Twitter? Wat, wat wordt er dan gezegd? Um, ja, Ze hadden het er natuurlijk over de schoenen die gemaakt waren van Lego. Uh, dus dat is dan wel opvallend. Um, ja, En dat de sfeer uh, mooi was. en uh, uh, Iemand zei van... de. Beste show tot nu toe. Dus dan weet je dat het goed zit. En dan weet je dat het goed zit, ja. ja. <laughs> maar schoenen van Lego, dat fascineert. Ja. Hoe kom je erop? Uh, nou, bij mijn vorige show had ik uh, schoenen van karton gemaakt. En ik dacht, nou, ik vind het leuk om weer iets aparts te doen daarmee. En uh, ja, Lego leek me daar heel geschikt voor. Je speelde vroeger thuis veel met Lego? Of in de familie is het een, een Lego trekje? Ja, mijn broer die was altijd heel erg met Lego bezig. En ik speelde met hem mee, dus... mm -hmm. Ja. Een klein, als jong zo aan, pumpjes gebouwd van Lego. Nee, dat niet. <laughs> dat niet. Maar daar zit, zit Lego verwerkt eigenlijk in een gewone schoen. Uh, mag dat van Lego zomaar? Ja, ze hebben mij gesponsord. Kijk eens, dat ja, is okay. leuk. Ja, ja. Ik kon een lijst doorgeven met alle stenen die ik nodig had. Okay. En hoeveel steentjes gaan erin? In één schoen. Um, nou, wat ik, ik kan me herinneren, vroeger, uh, dat als je bij Lego zelf was dan... dan moest je van 25 steentjes moest je iets maken. En dan konden ze zien of jij een beetje talentje was. Uh, nou, kon ik wel wat maken van 25 steentjes... maar ik geloof niet dat ze me eruit hadden gekozen. <lacht> maar, <laughs> vandaar dat ik nieuwsgierig ben nou van hoeveel steentjes erin gaan. Maar meer dan 25, uh, zou te horen. Ja, zeker weten. Ja. Ik denk zeker wel 100... 150. Hm. Ja. Zeg, wat, hoe, hoe gaat zo'n proces? Want je moet een, met een collectie komen natuurlijk of voor, de, voor de Fashion Week. Uh, hoe gaat zo'n heel proces voordat je uiteindelijk met je modellen. Hoeveel modellen trouwens op de catwalk? Acht. acht. Voordat je met die acht modellen op de catwalk staat? Um, nou, ja, het eerste is altijd inspiratie zoeken. En dat doe ik gewoon het hele jaar door lekker op internet surfen of naar musea. Mm -hmm. Gewoon omheen kijken, fotootjes maken van dingen die ik interessant vind. Um, daarna ga je mouleren. Dat is een stof draperen op de pop. Ja. Uh, maar in dat, geval, in dat geval werk ik met karton... om mijn houten vormen die ik gebruik... Uh, op de pop te bekijken. Van, ja, hoe ga ik dat doen? Uh, en daarna uh, begint het maakproces... Hm. En, en dan moet je ook nog proberen om iets te doen wat anderen nog niet gedaan hebben. Net een beetje anders. Die inspiratie zeg je, die haal je van internet en noem op. Kijk je ook naar wat andere ontwerpers doen? Ja, natuurlijk. Ja, ik kijk wel naar wat andere ontwerpers ja. doen. Is ja. Goed gepikt, maar dat mag. Of <laughs> wie ben je geïnspireerd? Uh, Hussain Tjalayen bijvoorbeeld. Uh, Sandra Becklund. Uh, Alexander McQueen. En wat is het bijzondere van die? Um, ik vind dat zij... Uh, alle drie iets heel unieks doen en een hele duidelijke eigen stijl hebben. En daar probeer jij een beetje op verder te borduren... door op zo'n manier ook een beetje jouw eigen stijl weer uh, te ontwikkelen. Precies, ik probeer ook mijn eigen stijl te ontwikkelen. En dat doe je natuurlijk niet alleen. Nee. Want je krijgt hulp van uh, familie, vrienden, kennissen, vragenbekenden, ja, iedereen <laughs> om me heen. Die vraag ik of ze mee willen werken. Ja? En uh, ik zat op Facebook gezet, op Twitter gezet. En dan komen er weer allemaal mensen die je niet kent. Die komen even een uurtje helpen of wat. En op een gegeven moment zaten we met 15 mensen, man, mensen in mijn huis. Dus, uh, en wat komen ze allemaal doen? Ik bedoel, welke handjes komen er uit de mouwen? Uh, er moest heel veel geborduurd worden. Er zat heel veel handwerk in de collectie. Dus haken, borduren, punneken, pompons maken... Allemaal dat soort dingen dat, uh, en dat kan wordt iedereen al... doen. Precies. En mogen ze, krijgen ze dan de vrijheid, of stuur jij dat proces wel heel ja, strak met die het 15 aan. man. Okay. Ja. En niet dat ze laten denken. Het ja, is ook een beetje mijn collectie. Dat hoor nee. je dan niet. Nee. Het is wel het werk van win Soms kom je wel eens iets tegen, natuurlijk, waar je door je in geïnspireerd ja. raakt. maar uiteindelijk besluit ik het. Juist. Hoe ben jij hiertoe gekomen? Want modeontwerper worden, dat is niet iets wat je, wat je bovenaan je verlanglijst hebt... als je acht bent, denk ik, of wel? Uh, toen ik twaalf ben, had okay. ik dat er wel op staan. Twaalf, fijn, goed. Ja? Ja. En altijd al met barbies aan het knippen en nou, plakken Daarna ben ik, ik het op. eigenlijk weer een beetje vergeten. Uh -huh. Ik was wel altijd bezig met mijn eigen kleding aanpassen. Ik kon nooit vinden wat ik wilde in de winkels eigenlijk. Ja. En op een gegeven moment ben ik op Oerol geweest. Daar heb ik een, of, uh, een voorstelling gezien van uh, de Lunatics... En dat vond ik heel inspirerend. En toen dacht ik, ik wil modeontwerpster worden. En gewoon van de ene dag op de andere. Hoe oud was ja. je toen? Um, denk 21. Oké. Okay. En wat je nu draagt, is allemaal zelf gemaakt? Nee. Dat is niet, ook, je koopt nog wel gewoon bij ja. de winkel ja. ook iets wat. aan te trekken? Ja, er gaat zoveel tijd zitten eigenlijk in de collectie maken... dat je eigenlijk geen tijd hebt ja. om iets voor jezelf te maken. En die collectie is ook cultuur. Dat is niet iets wat gewoon makkelijk te kopen is in de winkel? Of nee. wel? Of is dat de bedoeling uiteindelijk? Um, je kan zeg maar dan een pret au collectie gaan maken... die afgeleid is van je haute-couture-collectie... wat dan ja. meer verkoopbaar is. En wat, wat is nou de bedoeling met wat je gisteren getoond hebt? Um, moeilijke vraag. Ja. Ja, je kan het willen verkopen of ter inspiratie van nieuwe opdrachten? Wat, ik bedoel, waar wil je naartoe? Um, ik zou het... Mooi vinden om uh, veel in musea uh, te staan met wat ik gemaakt heb. En daarnaast opdrachten opdracht van particulieren... om bijvoorbeeld een jurk op maat te laten maken. Ja. Wij hadden gisteren, dat was een droevige omstandigheid... omdat er iemand was overleden, een gesprek ook, ook over um, mode. Maar dan ook uh, degene die de koningin aankleedt. Mm -hmm. Zou dat iets zijn wat jou uh, ja, inspireert, wat je zou willen doen? Nee, niet per se. Nee, want? Nee. Um, ja, ik doe heel erg mijn eigen ding. En ik vind dat als ik voor iemand moet ontwerpen vanuit wat zij willen, dan moet ik me heel erg aanpassen. Oké, okay, dus ze kunnen wel bij jou kopen en bestellen. Ja, uh, maar pas je het dan niet aan aan de persoon? Ja, op maat wordt het wel gemaakt, maar het is wel vanuit mijn eigen ontwerp. Ja, ja precies. Ja. Maar we zien veel organische uh, uh, materialen, veel wit. Je gebruikt ook hout, karton. Nou, het is aan een kleurtje gedacht. Deze collectie had veel meer kleur dan dat ja, normaal. Ja, die had, veel meer kleur. had. Okay. Ja, Dus dat was wel uh, nieuw. Mm -hmm. Nou ja, dan uh, is het tijd om het ook het, het bontwasprogramma van stand te halen. Jij ja, ja. hebt ja, ook een mooi wit, ik, uh, wit ik, couture. Ik, heb, ik had me aangekleed voor, voor vandaag. Nog, een, nog één vraag. Zou je ons ook kunnen kleden? Uh, ik doe eigenlijk alleen dameskleding. Ja, dan komen, weer, we, komen we slecht weg. We zien er nou twee oude grijzaards in een trui met een hemdje. De, eventjes naar die, die, die uh, Amsterdam Fashion Week. De derde keer was dit. Uh, het was voor, die, voor jou althans de derde keer. Uh, hoe belangrijk is zo'n podium? Wat, wat betekent dat voor jou als ontwerper? Het is heel veel pers, je krijgt heel veel aandacht. Komt overal uh, wordt word je gezien eigenlijk. Mm -hmm. um, er was bijvoorbeeld een dame van de Italiaanse volk aanwezig. Dat soort dingen, dat is heel belangrijk. En dat zet je wel op de kaart? Precies. Straks tussen de Alexander McQueen's en de... Ja, en vanuit hier dan naar het buitenland. Oké. Okay. En onthouden hoe ver dan. is dat nog weg? Ik hoop volgend jaar. Kijk eens al. Ik zeg onthouden naam. Ja, Rindewind. Uh, Winde Rinstra. Klopt. <laughs> Dank je wel. Opnieuw een dodelijk ongeluk op de Mont Blanc, tweede deze week. Gisteravond werd een Spanjaard en een vrouw uit Polen dood aangetroffen. Ze zijn door een storm overvallen op ongeveer 4400 meter en zijn van de kou gestorven. Donderdag kwamen in de buurt van de Mont Blanc ook al negen klimmers om het leven. We hebben contact met Edward Becker, gids in het gebied. Meneer Becker, is het er echt zo gevaarlijk? Um, nou ja... Het gebied is natuurlijk heel groot. Um, en ja, het is inderdaad een gebied waar um, ieder jaar toch heel wat ongelukken gebeuren. Niet alleen met klimmers, ook met wandelaars. Um, in het uh, massief van de Mont Blanc is per zomerseizoen. Zijn toch tussen de 50 en de 100 uh, doden te betreuren in, in het massief. Dus dat is niet alleen de Mont Blanc zelf, maar het hele gebied eigenlijk. Ja. En als je naar de Mont Blanc kijkt, dan is het gemiddeld toch 4 tot 8 mensen per jaar die, uh, die daar omkomen. Dat is de statistiek, dat zijn de feiten. Ja, dat zijn de feiten, de kale feiten. Maar het ja. feit is ook dat het wel lijkt... alsof er de laatste weken heel erg veel mensen omkomen. Zijn die dan onvoorzichtig? Zijn de weersomstandigheden heel slecht? Um, ja, dat is een beetje een combinatie. Uh, inderdaad zijn er nu... Ja, er is natuurlijk dat hele grote ongeluk gebeurd. Uh, negen slachtoffers. En dat ongeluk... Ja, is een beetje een combinatie van een, een, een risico wat er op die berg kan zijn met, met wind en, en sneeuw. En uh, ja, dan verder ook nog heel veel mensen op één plek. Hè, want daar waren 28 mensen bij betrokken. Um, en als er dan niets gebeurt, zijn er meteen veel slachtoffers Dus dat is één ding. En uh, ja, dit nieuwe dit, ongeluk wat er nu net is gebeurd, dat is weer een beetje een ander verhaal eigenlijk. Wat is daar gebeurd? Kunt u daar iets over vertellen? Nou ja, goed, ik, kan niet, ik weet niet alle, precies alle feiten. Wat ik heb begrepen is dat er uh, van de vier mensen twee zijn um, omgekomen... omdat ze uh, ja, niet meer goed de weg konden terugvinden... en uh, in slechte weer uh, volgens mij aan kou zijn overleden. Nou, dat, dat zijn dus mensen die zich ook slecht voorbereid hebben. Gewoon niet, niet voldoende maatregelen genomen hebben om, om iets te kunnen hebben voor de nacht. Ja, ja. ja, ja. dat lijkt hier inderdaad sterk op. Ja. Um, en dat is ook wat je op de Mont Blanc ziet. Het is de hoogste berg van de Alpen... Uh, waarschijnlijk is het de meest beklommen berg, uh, hoge berg uh, ter wereld. En uh, ja, je ziet daar dus echt van alles. Je hebt daar mensen die goed voorbereid gaan en er zijn ook heel veel die maar wat doen. En uh, ook, ook uh, weinig ervaring hebben, slechte uitrusting. Het is echt uh, een beetje een uh, allegaatje van, uh, van alle nationaliteiten. En, en ja, van, van, van alles. En als u dat soort mensen tegenkomt als gids, want u bent wel ervaren, u neemt wel mensen mee onder uw leiding. Ja, stuurt ja. u ze dan niet naar beneden dal in van ga je eerst even spullen halen of breitjes voor? Ja, ja maar dat is uh, geen begin aan, want het zijn er nee. zoveel. Ja. Nee, nee, nee, nee. Nee, goed als ik op een plek ben waar het rustig is. Ik zie natuurlijk wel eens dingen, uh, mensen die echt onverstandig zijn en dan heel af en toe dan zeg ik daar wel iets aan. En dan probeer ik op een manier te zeggen, ja, dat het niet klinkt alsof ik het allemaal het beste weet, maar... Uh, en dat heeft wel eens effect. Ik denk dat ik misschien wel eens uh, een paar mensen heb verteld... dat ze op een gletsje aan een touw moeten gaan. En, uh, mm. nou, en dat heb ik ook wel gezien dat ze dat ook wel eens deden. Maar er zijn er ook bij, die zijn uh, zo eigenwijs... en die, uh, ja, die lopen dan nou gewoon door. Nou ja, ja. zeggen we dan. Ja. Eigen risico, dank u wel. Ja. ja. Engelsen staan heel hoog in het klassement van de Tour. Maar er is weinig aanmoediging van landgenoten in Frankrijk. De bijdrage die u gaat horen is van Joris van de Kerkhof. Bij de bus van Sky... Is het druk. Daar is het druk met mensen die Frans spreken en mensen die Frans spreken en met de Fransen. En de meneer in een Noorse trui en daar in een hoekje daar staan een paar Engelsen. Are you British? Yes. Oh, well it's the first one here. Well, there are some here, I think. Well, not many. Do you know something about cycling? We watch it every day. <laughs> En sinds wanneer? Oh, how long have we been watching the tour? When it was in England, starting in Portsmouth, we saw that start then. Ze zijn hier net op de eerste dag van hun vakantie en kijken sinds de tour gestart is een paar jaar geleden in Plymouth. Dit is the first day of our holiday. And we zijn heel we dat very lucky we got here in time to see it. So. zijn dan trots op wat er allemaal gebeurt? It's huge. The cycling is bigger than ever. It's fantastic. Het weekendseizoen is, is ook heel belangrijk voor het wielrennen in Engeland. Bradley Wiggins has really raised the profile, hasn't he? I think, yeah, it's fantastic. And Cavendish, of course. You niet forget yeah, Cavendish. Yeah. <laughs> en ze begrijpen wel dat Wiggins ontzettend boos wordt als er iets gezegd wordt over doping. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> really angry. Yeah, yeah. He's worked incredibly that's hard that's to that's get that's where that's he, he is, hasn't he? He's lost yeah. so much weight yeah. and he's got yeah. so much stronger. Long kilos I reckon he's lost yeah. when he's on the track. Want ja... Yeah, ze hebben gewoon ontzettend hard gewerkt, die mensen van Sky. All their winter training, up and down the mountains. In de winter heel hard getraind. Wiggins heeft veel gewicht verloren. He like a stick, yes. doing all the he's got muscles where his... Hij ziet er nu wel heel erg dun uit. Misschien wel een beetje te dun. And the team they got behind them. And the technology is brilliant. And, and that's... The key to it all. En de technologie, de technologie is ook ontzettend goed. Niks doping. De sport is nog nooit zo schoon. Denk I dat de sport kleiner dan ever? Dan ja, yeah, definitely. I think so, without a doubt. Yeah. All the testing, definitely. Glenn Wiggins is heel goed. Froome is ook heel goed. Die zou best wel eens de tour kunnen winnen. I think he's a lockie. I think he could win. To be honest, Hij he looks good, doesn't he? He does look good, with it's Team Order, isn't it? It's Wiggins' turn, isn't it? Definitely. Maar nu moet hij voor Wiggins rijden. Zo werkt dat dan? Maar misschien volgend jaar, als hij voor een nieuwe ploeg rijdt... Wie weet je? Maybe, Maybe. Maybe. Yeah. It's a matter of isn't it? Or Mr. Froome will go to another team as leader and win it. Because he's got tremendous legs up those mountains. En als straks Wiggins de gele trui naar Parijs brengt, dan van Parijs naar Lancaster, waar hij woont, dan zullen er in de rest van Groot-Brittannië allemaal kinderen fietsen met gele truien. Zoveel de Zo als in Nederland zal er niet gefietst worden. Not like Holland, <laughs> en de Nederlanders hebben niet zoveel gewonnen. Daarvan weten ze wel hoe dat komt. Het is te vlap man, Joris. Het is in Nederland veel te plat. En dat zei onze verslaggever Joris van de Kerkhoff. Hij beweegt zich deze dagen aan de rand van de Tour. En nu de hoofdpunten van, van het NOS nieuws met Lieselot Thomassen. Syrië spreekt tegen dat bij de aanval op het dorp Tremze zware wapens zijn gebruikt. En er was ook geen sprake van een slachtpartij. Er zouden 37 doden zijn gevallen en niet 200, zoals activisten hebben gezegd, zegt Syrië. Volgens het land zijn de doden gevallen bij gevechten met opstandelingen. VN-gezant Anan praat dinsdag in Moskou met de Russische president Poetin. Anan hoopt dat Poetin zijn steun uitspreekt voor het jongste vredesplan voor Syrië.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 Het weer, van west naar oost trekken buien over het land. In het binnenland is er daarbij kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Morgen eerst wat zon, maar al snel volgen weer bewolking en regen. En het wordt dan opnieuw maximaal 18 graden. Dit is de Radio 1 Sportjouw. Dat zijn Thomas Thomas nog eventjes. We maken ons op voor het autonews met Carlo Bransen. En het eerste verslag uit de tour vanaf de motorfiets. En de sportpassie van kindervriend en programmamaker Jochem van Gelder. Voetballen met zijn zoons in de achtertuin. Maar eerst. Simone. Oh nee. Simone. Ja. Zeker. Je ziet me nooit in staan: Simone, Simone. Altijd in het rood gekleed. Ik wil met haar. Deze heet Simone. Simone, Simone. ze lag naar iedere man, maar nooit naar mij. Moos, had je grote recht weggelopen uit Rotterdam. De kick met Simone. Kort voor half 1 is het peloton in de Ronde van Frankrijk van start gegaan. voor de 14e etappe van Limoux naar Joris van den Berg zal deze bergetappe vanaf de motor gaan volgen. Joris, een zware bergetappe? Ja, volg denk ik is het de eerste stap. De Nee, in ieder geval een zware etappe wat de verbindingen betreft. Uh, Joris, we gaan het nog één keer proberen. Joris? Nou, nee, nou valt ja, hij Ja, vanaf de weer. motor in Frank, wat wil je ook, Bert? Ja, is wat ook wil ook? Dat ook lastig hoor. <laughs> we voor verbindingen. we, we ja. willen verslag van Joris. Dat nou, we gaan het straks nog een keer proberen. Gelukkig is er nog meer nieuws. Ja, want nog iets minder dan twee weken beginnen de Olympische Spelen in Londen. Het loopt niet helemaal soepel met de voorbereidingen. Eerder deze week hoorden we al dat er een tekort is aan beveiligers. En vandaag blijken er ook problemen rond de luchthaven Heathrow te zijn. En consument Arjen van der Horst is in Londen. Arjen, goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, die problemen met Heathrow zijn niet uh, helemaal nieuw. Hè? We horen al uh, maanden over grote problemen. Vooral bij de paspoortcontrole. Nou, door bezuinigingen op de immigratiedienst uh, zijn er al sinds vorig jaar veel beambten weg uh, bij die paspoortcontrole. We zien dan ook vaak hele lange rijen. Soms is er maar één loket open. Reizigers moeten soms meer dan 2,5 uur wachten voordat ze ja, uh, het land binnen kunnen. Dat begint nu een beetje een blamage aan het worden voor de regering. Want Heathrow is ook de Olympische luchthaven. Uh, de meeste reizigers en atleten komen aan op Heathrow. Er zijn nu uh, allerlei ambtenaren van verschillende ministeries geplukt. Hebben een snelle opleiding gekregen tot paspoortcontroleur. Maar ja, dat komt weer met uh, heel nieuwe problemen. Want veiligheidsdiensten die waarschuwen nu dat deze nieuwe krachten... Ja, te onervaren zijn. En zo heeft het al kunnen gebeuren dat er drie mensen die op een lijst stonden van terreurverdachten het land zijn binnengelaten. En de veiligheidsdiensten zijn bang dat er dit nog veel meer kunnen zijn. Dat nog meer mensen door het net zijn geslipt. Ja, er zijn ook tekorten beveiligers. G4S, een beveiligingsbedrijf, zou mensen leveren. Maar ja, die zeggen we kunnen niet. Is duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren? Nou, we horen wisselende verhalen. Hè? De, de baas van die firma, G4S, die uh, sprak gisteren met de Britse media. Hij zei dat hij pas tien dagen geleden in de gaten kreeg dat ze het niet gingen redden. Dat ze dus niet voldoende beveiligers konden leveren. De regering zegt dat ze pas woensdag hiervan hoorden. Pas op de hoogte werden gesteld. Vandaag... Ja, horen toch een heel ander verhaal. Verschillende Britse media melden dat minstens al een jaar geleden... inspecteurs van de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken... hadden gewaarschuwd dat dit eraan zat te komen. Met die waarschuwing is vervolgens niks gedaan. Ja, de minister van Binnenlandse Zaken is daarover op het matje geroepen. Zij moet komende week voor een commissie van het lagerhuis verschijnen... om uit te leggen hoe dit zo had kunnen gebeuren. Ja, dus een Olympische koor op Heathrow met lengte van rij een olympisch record... bijvoorbeeld het niet vinden van beveiligers. Nog andere records gebroken in aanloop naar de Olympische Spelen? Ja, nog één probleem misschien niet zo groot... in uh, vergelijking met die twee eerder genoemde uh, problemen. Morgen komen de eerste atleten aan in het Olympisch Dorp was ook de bedoeling dat het Olympisch Park helemaal klaar zou zijn, eh, toegankelijk voor de atleten. Maar die atleten hebben nu te horen gekregen dat ze nog een week moeten wachten. Nog niet alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Um, ik was de afgelopen weken uh, op het park. Ik moet zeggen, het ziet er behoorlijk klaar uit. Nog een paar kleine zaken die nog moeten worden afgerond. Dus geen echte halszaak. Maar ja, het draagt wel een beetje bij aan dat gevoel dat die voorbereidingen zo vlak voor het begin van die spelen... een beetje rommelig zijn. Don't panic and carry on, zeiden ze vroeger. Arjen van der Horst, ceo correspondent in Londen. Don't panic, dat geldt ook <laughs> voor Joris van der Berg. Die heeft gewoon een nieuwe telefoon gevonden. Uh, Joris, we waren in gesprek over de toer-etappe van vandaag. Het is een niet al te zware bergetappe, zei jij. Maar wat voor soort etappe is het? Het is een bergetappe. Het is een beetje het spiegelbeeld van de rit van gisteren. Die begon met twee klimmen van de eerste categorie na een kleine aanloop. En de rit van vandaag eindigt met twee beklimmingen van de eerste categorie. Daarna nog wel een afdaling, maar één heel interessant aspect zit erin. De beklimming van de muur, de Teguerre. En dat is zeker de laatste drie kilometer. Dat is de tweede grote klim van de dag. lood en lood zwaar. Ja, is het een rit voor Nederlanders? Ja, ja, ja, ja. Niet zuchter, Joris. De, de, de Tour is ver, de Tour is heel zwaar geweest. en. Je moet in dit soort etappes echt een wikkel zijn met heel wat toerkilometers in de benen en goed kunnen klimmen om mee te kunnen strijden. Onder dit zegen, want ik denk dat er een groep weggaat met mannen zoals Valverde, Scarponi en misschien die Portugees, Costa. Zulke wikkelharde mannen. En dan zie je Steven Krijg vanmorgen. Qua karakter klopt het, qua talent klopt het. Maar er staat simpelweg nog niet genoeg op zijn kilometer te tellen. Dat is het een beetje. Nee. En uh, de top van het klassement, moeten we ook nog rekening uh, daarmee uh, houden? Gaan die nog iets doen, jevends elkaar? Wat we de afgelopen uh, zware etappes gezien hebben, is dat met name Nibali en Van den Broek aanvallen. Maar in de top drie, ja, Evans probeert het soms, maar die probeert het te vroeg. En Vroom heeft één keer heel is heeft eigen topman, Wiggins, aangevallen. Maar men heeft daar van alle kanten beloven bij Team Sky. Knapen zei het vanmorgen ook nog. Nee, dat gaan we niet meer doen. Froome is de helper voor Wiggins. Wiggins is de man in de gele trui. En die trok gisteren ook nog even de sprint aan voor Haken. Het zit heel goed bij die proef daar al. En de eerste kilometers, uh, heeft dat al iets opgeleverd? Al een afscheiding, een kopgroep? Proberen het wel Paulinho, een andere portugees Costa noemde ik net. Dit is Paulinho voor de Deense ploeg. Die proberen De eerste fase is het wind mee. Het zou de 60 per uur kunnen gaan. En dan straks meteen heuvel op. Een vervelend klimmetje van tweede categorie. En dan de aanloop naar die twee reuzen van de eerste categorie. Richting. Daar droom ik ook altijd van. Wind mee als ik op de fiets zit. Joris, uh, veel plezier. En u kunt Joris uh, samen met Gio later vandaag natuurlijk beluisteren. hier op deze zende de Sportzomer op Radio 1. Ja, wind mee en berg af. He, volgens mij. Ja, dat, ja. Is echt ideaal. dat is altijd ideaal. Indiaal. En afscheiding in de eerste kilometers? Ik vind het, uh, nou ja, ik weet niet. Ik vind, denk dat ik het bij auto's hou. Ja, gaat door. Ja, dat dacht ik ook zo. Elke zondag in deze sportzomer is aangeschoven... Carlo Brandt hoofdredacteur van Carlos uh, Magazine. En mijn medepresentator bij de Audio show Carlo. Ligt de, lekker in lijn met afscheiding. Ja, nee, nee, nee, het is heel fijn dit. Jij als afscheidingsbeweging, fijn dat je er bent op zondag. Maar wat is het nieuws? Is nou, er nieuws? Er is wel wat nieuws. Nou, ik heb om te beginnen toch wel een, een, een beetje een gena gena gevoel Want stel nou, je bent midden vorige week op vakantie gegaan. En je uh -huh. denkt van, ik ga daar in Spanje of in Frankrijk of in Oostenrijk niet naar het Nederlandse nieuws luisteren. En dan kom je na volgende week maandag terug. Uh -huh. En dan knal je me toch een partij die trajectcontrole in op de A2. Oh, die ja. die gaat dan aan de slag, jongens. Dat oh, is, ja. dus wanneer begint dat? 23 juli. Ja, okay. En dat is dus volgende week maandag, als ik me niet uh, vergis. Dat klopt. Hey, en eventjes, het is dus een vijfbaansweg. Ja, het is een van de breedste stukken asfalt in Nederland. En het is 15 kilometer rechtdoor. Ja, nou, meer hè, nog eigenlijk. Ja. En je Amsterdam moet daar honderd, ook s'nachts om ja, half drie, ja. als Jullie, je terugkomt... Jullie dan weten Amsterdam. waarom dat is, hè, heren? Nou, vertel. Geen er, idee. er zijn afspraken gemaakt met die gemeentes. Die ja. hebben alleen maar toestemming gegeven nou, voor verbreding van die Bert, weg. dat is leuk dat je het zegt. Ja, ik ik geef woon in een van die gemeentes. Ja. En er is dus niets te horen van die hele snelweg. Er komt Terwijl dat die geluidsschermen lang staan? Nee, he? schat, want er rijdt al sinds die weg open is. Rijden we daar al 130, 140, 150. Dus het het klopt niet. We gaan dus langzamer rijden, terwijl het niet nodig is. Maar goed, dus die vakantiegangers, die komen wel... daar met de caravan. Ja, of ik, ik, met die, ik wil niet vervelend zijn, maar volgens ja, je, mij je bent wel rijden... vervelend. Ja, he? dat dacht ik al. Ja, volgens mij rijden uiteindelijk wel weer sneller dan vroeger. Want vroeger stond je daar gewoon in de file. Dat is waar, maar niet s'nachts. Kijk, Dat is een ja, Gaat u verder. Ja. <laughs> Volg een puntje. Uh, dan een overlijdensbericht, jongelui. Toch even een serieuze noot. Um, het het legendarische merk TVR oh. is overleden. Ik dacht dat je met oud nieuws kwam over Sergio Pininfarina. Nee, ja, die is ook dood. Ja, maar de hele tijd al. Ja. Nee, het ja. valt hard. Hè? Dichters en auto ontwerpers, dat is op dit ja, moment even een moeilijke periode. Dat zal met de maar hitte te maken TVR, hebben. Maar TVR, praat ons bij. Nou, dat is een Engels merk. Trevor. Trevor. Hey, Trevor Wolken ja, Show. TVR van Trevor. <laughs> uh, ja, die had ooit een, een, een, een, ja, een tamelijk exotisch Engels uh, sportwagenproduct... En ik kan je melden, dat was toch wel op de Oost in Allegro... na het ongeveer wel het slechte product... wat Engeland ooit heeft voorgebracht, als je mij vraagt. Het zag er kijk uit. Het ging bloedjesnel. Het heette mooi Chimera. En God, maar jongens, ze waren echt beroerd. Dus ik, ik, met leedwezen geven wij kennis van het feit... dat Trevor uh, TVR is overleden. Net overigens als dat Italiaanse briljante merk... wat ook niet heel bleef althans niet zolang je de zomer uitreed. De Tomaso is ook gebeurd. Maar het is, TVR is voor de 400.000ste keer volgens mij overleden. Dat wel, maar en dat, dat wordt, geldt voor meer fabrikanten Ja, maar net als de Tomaso. het wordt altijd weer opgepakt. Ja, nou deze man, de, de, de huidige baas van, van, van, van TVR, uh, Smolensky heet hij. Ja, die. dat was een Rus, ja. Ja, dat, is niet echt, dat klinkt niet echt als een schot, nee, zou nee, ik maar zeggen. Nee. Die is nu van plan om de naam niet te gaan verkopen... want nee. hij wil uh, een bedrijf in verplaatsbare windturbines beginnen... Lijkt mij een mooie okay, gedachte. Die worden dus heel mooi, oranje, maar daar vallen af en toe de wieken af. Dat, dat, is, het, dat, dat, dat is beroerd. Hey, koopt Franse auto's. Wie zou dat gezegd hebben, jongen? Ik denk dat het opvoegen van meneer Sarkozy, meneer Hollande. Ko ja, correct. Ja, he? ja. Die, die, die heeft nooit bekend gestaan, ook niet in zijn voortraject... als, uh, als laat ik het zo zeggen, uh, voorstander van staatshulp uh, en dat soort dingen... Uh, maar ja, nu met 8000 ontslagen bij de firma PSA... oftewel Peugeot Citroën, moet hij natuurlijk wel wat roepen. En hij heeft dus de Fransen op het hart geroepen, uh, gedrukt om toch vooral Franse automobielen te kopen. Ik denk dat dat een goede zet is. Hè? Althans, in Frankrijk dan. Hè? Ja. Oh, nou, wij mogen geen Franse auto's meer kopen. Nou, jij hebt al een Peugeot. <laughs> ja, jij nog, hebt ja, al een Peugeot. werd ja, ja, Het ja, kan je laatste zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan nog één nieuwtje... Lotus, ook zo'n briljante club, ja. uh, uh, uh, Britse sportwagens... Uh, heeft vorige keer op Parijs, de autoshow van Parijs... zes nieuwe modellen getoond. Mm -hmm. met, na een soort van stand-by, uh, uh, intensive care-achtige periode. Want dat maken nou eenmaal de meeste fabrikanten daarmee. Dus er kwamen zes nieuwe auto's, zagen er ook niet beroerd uit. Ja, uh, yeah. Het leuke is dat nu dit jaar op Parijs heeft Lotus geen stand. Dus ik zal <laughs> zeggen... Dat, klaar. De staat van het huis is daar ook niet ja. op vooruit gegaan. Ze komen met zes nieuwe die er nooit gaan komen. Die er nooit gaan komen. Dus ja. die, die, die, die, die prototypes van Parijs... die gaan ooit op een, op een veiling of zo nog wel wat geld opbrengen. Ja. Het zou over zomaar kunnen dat Lotus wel blijft leven. Ze doen het ook niet beroerd in de racerij overigens. Maar laten ze dan in godsnaam weer teruggaan... naar het lichtgewichte klein, wendbaar en snelle. Want daar zijn ze altijd goed in geweest. en leading in geweest. Over klein, licht en wendbaar en snel gesproken... Ja. Ja. Jij hebt gereden met ja. iets klein Italiaans, Ja, mij. een Abart SS of SES heet dat, geloof ik. En de verrassing van deze hele sportsromer, wat mij betreft. Wow, luisteraar, luisteraar, luisteraar. Wat denkt u nou dat we hier te pakken hebben voor auto? Ik kan u... Ik geef hem... Ik geef hem paar kleine hintjes. En dan gaan we rijden. Hij is klein. En hij geeft eigenlijk net zoveel plezier als al die enorme super sportwagens die we deze sportzomer al gereden hebben en nog gaan rijden. Ik ga u zo vertellen wat het is. Ik zeg u alleen nu eventjes: hij kost 25.000 euro. En dan heb je een hoop lol. Dat wagentje, luisteraar, dat is uh, ja, laat maar zeggen, de spirituele opvolger van de autootjes... die werden gebouwd door een Oostenrijkse ingenieur in de jaren 50. En uh, zijn motto was klein, licht en heel vlug. Nou, zijn naam was Karl Abbert. Hij, uh, hij uh, vond het leuk om standaard wagentjes te tunen en dan uh, nou ja, ermee te gaan racen of ermee te gaan rijden, wat dan ook. En zijn eerste proeven van bekwaamheid, de eerste Abarth, dat was eigenlijk een omgebouwd Fiatje, en die tune die van, schrikt u even niet, 13 naar 21,5 pk. En dat was toen in die tijd genoeg om ermee op te rijden. Nou, inmiddels praten we over heel andere tijden. Um, elke omstander die ons nu ziet rijden, die denkt... hé, hey, daar rijdt een Fiatje 500. Een C, als je goed kijkt. Want er zit een roldakje op... en dat kan elektrisch helemaal open. Er zitten wel wat uh, striping op... en wat spoilertjes. En hij is wat sportiever uitgedost. Gelukkig overigens nog wel. Met gebruikmaking van... heel veel hard plastic in het interieur. Maar goed, het ziet er aardig uit. Hij heeft andere remmetjes. Andere demping. En vooral een dikke motor. Want het 14 turbo in deze Abart 500C SES, afkorting van Supersport... die doet, uh, nou, zeg maar, standaard 135 pk. En in deze versie zelfs, kost u 1200 pik meer... mag u hem opkietelen naar 160 pk. Maar goed, voor 25.000 euro heb je een speeltje wat jou je inzittende en alle omstanders heel erg vrolijk maakte. Dus um, bij de Fiat dealer staat een auto die geen Fiat mag heten... want hij heet Abart. Het is klein, het is wendbaar, het is snel, het geeft een gaaf geluidje... en hij gaat er verschrikkelijk vandoor als het moet. Want met dit Fiatje 500, of het Abartje 500 moet ik zeggen... ga je gewoon de 200 km per uur grens voorbij... We weet, weet niet hoor. of je het moet willen, maar het kan. Oh, kopt a 2 Nee, daar mag je maar 100 <laughs> na 23 juli. Maar dat geluid is wel erg lekker. Carlo ja. dankjewel. Ja, dit was dan een kleintje. Volgende week weer ja, allemaal super sportcars. Ja, dan gaan van. we weer voor tegen hè? Ja hoor, Dank ja. Karl dankjewel. Carlo okay. Presentator Jochem van Gelder, die werd bekend met kinderprogramma's zoals Willem Wever, praatjesmakers. En ook in zijn passie voor voetbal mag hij graag bezig zijn met kinderen. En dan vooral met zijn eigen zoon. Elke dag is hij, als het maar even kan, te vinden in zijn tuin met een bal... en een goal op een goed geschoren grasmat. Verslaggever Maarten Hag nam een kijkje. Kijk, dit is mijn dierbaarste stukje grond eigenlijk, dat gras. Dat uh, maai ik dan, uh, nou, als het even kan, twee keer in de week. En dan het liefst mooie patroontjes. Dus de ene keer doe ik uh, drie banen dezelfde kleur en drie banen terug. Dat is vereist even wat rekenwerk. Maar dan krijg je mooie brede banen, alsof het, een, alsof het echt een voetbalveld is... En soms ga ik schuin en soms maak ik een ruitje. Dan zet ik soms zelfs nog even de sproeier erop. Ja, dan is de mat klaar eigenlijk voor, voor de jongens en ook voor mij. Yes, ga jij voor de goal, dan zet ik even voor. Kijk, dit is wel wat ik ook vroeger altijd deed. Ik was linksbuiten en mijn specialiteit was, waren de voorzetjes. Kijk, dit voorzetje was goed. Alleen Jesse kopt ko over. En dat is ook leuk, Jesse kopt er nu over, maar die zal nu zeggen dat die bal niet goed was. Nee, de bal was niet goed. Nee, dat is altijd de eeuwige discussie, bij iedere bal. En ik zeg dan altijd, nee, je moet beter positie kiezen. Constant in beweging blijven. Dan komt hij weer. Kom maar. Oké. Okay. Ja, nou, weer over. Die ging weer over, maar dat... Uh... Hoe was de bal, Jesse? Hij was niet op mijn kop. Nee, maar je, als je die krijgt, in een wedstrijd, ja. dan moet hij gewoon erin, hè? Ja, dat is de bal. Jesse is een van jouw drie zoons, Jochem. Ja, we hebben drie zoons. We hebben David, Levi en Jesse. En David en Jesse, dat zijn echt uh, fanatieke voetballers. Maar je was wel blij dat je uh, drie keer een zoon kreeg? Ja, als ik er eentje zou zijn die voetbal leuk zou vinden... dan was ik al tevreden. En dan hoeft het niet eens een megatalent te zijn... wat rond zijn twaalfde weggekocht wordt door uh, NEC of, uh, of Ajax. Maar gewoon... Een zoon hebben die het voetbal leuk vindt. En die met mij samen naar wedstrijden kan gaan kijken. En lekker voetballen in de tuin. En die met mij in de tuin kan gaan voetballen. Ja, dan is eentje al geweldig. En dan is twee helemaal fantastisch. Nou, nu nu nou ja, ligt hij zo'n dus beetje op de corner uh, vlag. Ja, dit wordt een, een corner. Dit, dit wordt hem nou. Juist! Dat was hem. Even ingehouden, mooi in het hoekje. Goal Jesse van Gelder. Assist Jochem van Gelder. Ja. Dat is mooi, hè? Dat klinkt goed. Komt-ie weer. En... Uh, Pats! Juist! Kijk, kijk nu beginnen begin ze te komen. Nou te komen. Ja, dat gaat lekker, eh, Jesse. Nou kom je er even bij? Kom maar, Jesse. We waren het beter, hè? Ja, nu wel, ja. Voetbal je vaak met uh, je vader in de tuin? Ja, heel vaak. Ja, bijna wel uh, elke dag. Dus dit is, is zo'n beetje een dagelijks tafereel, Jochem. Uh, op je eigen uh, strak geschoren grasmat. Ja. Voorzetjes uh, op je dat zoon. Dat had ik vroeger al, hoor. Ik dacht, nou ja, maakt niet uit waar ik kom te wonen... maar ik wil wel graag achter, achter in de tuin. Hoe, hoe begon dat? Voetballen met, uh, met David en Jesse en uh, Levi? Ja, op het vorige adres was dat nog. Toen hadden we een groen strook voor het huis, waar de hele buurt aan het voetballen was. Hebben we hebben op een gegeven moment ook uh, gootjes geregeld. En dat is dan gewoon tikken, hè? Dat is gewoon een beetje uh, ja, dolle. En dan, ja, dan ben ik zo'n vader die toch ook altijd wel... ga jij je kind lopen dolle van ook, ja. twee, drie. Ja, net van lopen. twee, drie, zo... Daar worden ze hard van, hè? Maar ook een balletje wel geven, maar toch ook uh, toch, toch de weerstand meteen opschroeven. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat uh, nou ja. de David speelde in de A1 bij, uh, bij Leonis. De voetbalclub hier in beneden Leeuwen. Ja. Die spelen eerste klasse. Jesse speelt in de C1. Nou, die hebben er in ieder geval wel wat van opgestoken, denk ik. Je hebt er geen jeugdtrauma aan overgehouden? Nee, nee, dat, uh, dat gelukkig nog net niet. Nee. Goede leermeester, je vader. Ja, zeker, zeker. Ja, het is absoluut uh, hobby nummer één. En dan los nog van het feit dat uh, Jesse en ik ook fervente NEC-fans zijn... Ik zie het al, een NEC-shirtje om je schouders. Ja, inderdaad. Ja. Nijmegen, ben de En Mijn opa was ook altijd voor NEC, maar elke thuiswedstrijd zijn we er. Zijn wij met z'n tweeën, hebben we seizoens. we okay. ja. We hebben twee plekken in het stadion. Dat is ons vaderzoon, denk ik. Je hebt passie voor de grasmat, Ja. passie voor de bal... Ja, absoluut. En, en passie voor kinderen. Uh, ja, het werken van kinderen, dat blijft fantastisch om te doen. Ja, Je zou ook kunnen bedenken, van, goh, dan, dan, dan, dan ben je eigenlijk uh, de ideale jeugdtrainer... En ik heb dat ook wel eens mogen doen, een aantal trainingen geven. Ja, dat viel me tegen. Bij de Leonis? Bij, bij Leonis. Ja, toen heb ik toch wel respect gekregen voor de jeugdtrainers. Want de orde en een natuurlijk gezag is dan erg belangrijk. En ik heb het altijd wel erg gezellig met kinderen. Ja, het natuurlijk gezag is, dat vind ik lastig. De kinderen hebben al heel snel zoiets van, ah, wat grappig. Als ik dan kwaad word, zelfs dan blijven ze lachen. Het kleeft ook een beetje aan, hè? met de praatjesmakers. Je vindt, je vindt die bij dan de kinderen gewoon veel te leuk. Ja, en dat geldt ook voor mijn eigen kinderen, dan weet ik dat ze bijvoorbeeld uh, huiswerk moeten maken. Maar dan is het wel ook lekker weer. En dan ligt die grasmat er ook wel heel lekker bij. En dan denk je, hij ja, moet toch kunnen, even voetballen. Ja, dan denk ik eerder aan het plezier dan echt aan het, aan het verantwoorden. Nou, maak nog eens een mooie goal. Jesse staat er weer klaar voor. Jochem, net de aanloop. Ja. ja! In de verre hoek gekopt. Tegen hup. Naar beneden. Altijd goed, hè, met een stuitje. En zo gaat het uh, elke dag? Elke dag, alhoewel ik steeds vaker op doel terechtkom. Want? Jongens die willen eigenlijk niet kiepen, vinden ze niet interessant. En uh, ja, als, ze, als, als ze echt partijtje gaan spelen, een paar jaar geleden, was het dat pijnlijke moment dat ik denk, ja, je wordt ouder, papa. En dat ik echt achter de feiten aanliep en dat ik gedold werd, dat ik gepoord werd en dat ik... Uh... Ik zei zo, Jesse, kan je vader het niet meer bijbenen? Het laatste tijd steeds minder. Ja, dat is nou helemaal zo. Komt u nog een keer? Presentator Jochem van was staat samen met zijn jongste zoon Jesse in de bijdrage van Maarten Hag. Uh, Help je weer af? Help jezelf? Ja, de helm van Joopiek. Dit is een heilig helmpje. Dit is een van de ah. grote fietshelden vlak na de oorlog. Een naoorlogs klein gedrongen mannetje in Smit. Er is ook een heroïsche film gemaakt over de Tour 47 toen er nog geen televisieploeg en dat soort dingen meereden. De Mon van toen nog onverhard was. De wind daar geweldig waaide. En het boven min zes was. En de sneeuwjacht om de heren heen vloog. En daar ging Robiek als één zaad naar boven. En die fietste daar met Bartoli. En eh, samen gingen ze naar boven. En Bartoli zei op een gegeven moment van... Heb jij het ook zo zwaar, Robiek? Ik zei, ja, ik heb het enorm zwaar. En die fietste bij hem weg. En dat deed hij drie keer. Waarop Bartoli in de berm door zijn uh, soigneur weg is gehaald, huilend omdat hij het niet trok van Joby. Nou, dat is een mooie verhaal, toch? Hey? Ja, Jack, wij kunnen het niet overtreffen. He. Nee, echt geweldig. Uh, jij doet tussen 1 en 4 ook, denk ik. Ja, nee, dat niet. Mooi verhaal. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja. Ja, het wordt een mooie sportmiddag. Uh, MotoGP hebben we. We hebben honkbal. Uh, de Haramse honkbalweek. De Nederlandse ploeg heeft verloren gisteren van Puerto Rico. Vandaag tegen Taiwan. Mannen met kleine knuppeltjes, dat roep ik altijd maar. <lacht> uh, en uh, we hebben de 14e etappe van de Tour. Uh, mm -hmm. Limu na Nafoi. Dus dat wordt een, een mooie met twee berg van de eerste categorie. Dus uh, spannend. Uh, en het verhaal van Perot. Gisteren uh, na de tour, uh, even snel naar zijn vrouw, uh, die beviel. En vandaag staat hij weer aan de start. Dus uh, ja, zo hoog je Perot, zou ik bijna zeggen. Ik ja, zo kan dus het maar ook. Even ja. Beviel het een beetje en dan kan je weer weg. Ja ja, ja, ja, ja, Je moet echt blijven zitten, je bent in vorm. Basically. Ja, het gaat echt goed. Houd het nee. vast. Ja. Jack ik en Bas ook. Ik heb een ja. van Joop ja. Ja. gehad. Dat helpt, dat helpt gewoon. Tot ja. zometeen. Wij zijn er volgende week weer. Dus. Volgende week nog. De weekendmannen. Maar eerst de weekendmannen. Jack. Goverd. En Goverd. En ja, Absoluut. Veel plezier. Tot zo. In deze Radio e sport ja, Dank je wel.